cup of unsweetened chocolate and a half a cup of brandy. Then throw in a bag or two of sugar and just a pinch of vanilla. Grease up the cookie sheet 'cause I hate when my balls stick. Then preheat the oven to 350 and give.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 Wait a minute, what's that smell? It smells like something burning. Well, that don't confront me, nah, as long as I get my rent paid on Friday. Baby, you better get back in the kitchen, 'Cause I got a sneaking suspicion. <laughs> oh man, baby, baby, you just burned my bomb.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 Ze kwamen uit Athene, waar ze sinds donderdagnacht zaten voor een medische test en om bij te komen van hun tijd in een Libische cel. De drie, een vrouw en twee mannen, werden op Eindhoven verwelkomd door de commandant der strijdkrachten, Van Um en familieleden. De drie werden vorige week zondag opgepakt bij een poging een Nederlandse ingenieur en een Zweedse vrouw te evacueren uit de stad Sirte. De linkshelikopter, die afkomstig was van het marineschip Tromp, is in Libië achtergebleven. In Japan wordt rekening gehouden met zeker 1700 doden en vermisten... na de aardbeving en tsunami die het noordoosten van het land gisteren troffen. Het officiële dodental ligt rond de 600... ...maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat het beeld nog verre van compleet is. Zo ontbreekt van ongeveer 9500 inwoners van de plaats Riku ...aan de Groot Oceaan nog elk spoor, melden Japanse media. Langs de kust van Sendai, de grootste stad in het getroffen gebied... ...zijn twee tot 300 lichamen gevonden... Ook zijn er nog altijd vier complete treinen vermist. Op de WK-afstanden in Insel heeft Bob de Jong zijn tweede wereldtitel gehaald. Op de 10 kilometer reed hij een persoonlijk record van 12 minuten en 48 seconden. Gisteren was de Jong ook al de sterkste op de 5 kilometer. 16 seconden achter de Jong werd Bob de Vries op de 10 kilometer tweede. De Rus Ivan Skobrev won brons. De derde Nederlander Arjan van der Kieft reed de tweede tijd maar werd gedisqualificeerd. Hij had vergeten zijn elektronische enkelband om te doen. De vrouwen zijn nu bezig aan de 5 kilometer. Dan het weer af en toe zon, steeds meer bewolking en in de avond en nacht wat lichte regen. minimaal rond 6 graden. Morgen bewolkt met vooral in de ochtend de regen. Het is dan met zo'n 12 graden opnieuw zacht. Dit was het NOS Show. Autobedrijf Zandvoort, Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 singles zo aan het begin van uh, het derde uur van Zalvert op zaterdag. Jullie uh, kissing the pink en one step away from you. Voor Zandvoort en de regio. En in het derde uur hebben we nog heel veel items. Want we hebben er een paar gemist hè, het afgelopen uur. Ja, eh, ja, door al die... Uh, al die uh, ja. Uh, extra interviews. Er liggen wat achter op schema. We gaan nog naar de bioscoop. We gaan nog kijken wat we de komende dagen kunnen doen. En nog veel meer. We hebben nog het gedicht van de week. Uh, we, moeten, we, we proberen al contact te vinden met Joop, maar dat, dat lukt even niet. Dus dat proberen we zometeen naar het volgende nummer wel weer. En voor de rest nog wat berichten. Het internationale sport, uh, laten we even voor wat, het, voor wat het is. En anders komen we de tijd te Dat bedoel Kun we ik. Kunnen we er weer een uur aan plakken? En dan entertainment voor Joop wel beginnen na vijf uur. Dus, uh. ja, nee, we gaan snel door met het volgende nummer en dan gaan we Joop bellen. Oké, okay, heel snel door. Bij CFM met Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Ladies Night. De Ladies Night <laughs> komt er binnenkort weer aan. Ladies Night was het ook afgelopen week met die première van de goeie Vrouwen. Nou. Oh, wat hebben die Ladies weer ervan. was uh, Cindy Lopper op de Zandvoorts Radio... met Girls Just One Have Fun. Snel weer over naar Amsterdam... naar Joop van voor de wedstrijd van vandaag. Joop? Ja, AFC uh, Zandvoort. Het is nog steeds 1-0. En mm. ik zie het ook niet zo gauw veranderen... in het voordeel van Zandvoort. Want Zandvoort, ja... een echte tamme een heel vlakke prestatie de bal niet in de ploeg houden, is dus ook niet gevaarlijk voor in en laat zich eigenlijk met het meer kaas en brood eten door de AFC dat veel verder op de bal zit en dus ook veel meer balbezit krijgt als ze geen balbezit hebben. Uh, nu weer AFC, op de huid door Michel de Haan krijgt een vrije schop tegen uiteraard loopt de duw en ik heb niks gedaan dat gaat het altijd natuurlijk zo dus gaat het bij alle, bij alle uh, voetballers, maar ook niet alleen voetballers want er zijn er nog meer die dus problemen hebben met uh, de arbitrage Um, goed, verlopen nog steeds dus dat die 1-0, die verschrikkelijke 1-0 stand. En de bal wordt weer in het spel gebracht naar die uh, vrije schop. En ja, dit begrijp ik niet in één keer over de zijlijn. En Sanford krijgt nu de bal er zit, door middel van een inworp van Bas Lemmons. Lemmens aan de rechterkant van het veld zitten we dan, in ieder geval. Gooit naar Mol, Mol kan die bal controleren Jawel, gaat die man passeren, dat doet hij altijd Is hem dus weer kwijt En AC, een bos. heel goede voetballer Is dat levensgevaarlijke spits En dit was een buitenspelgeval, Geschak, gevlacht en gefloten Zandvoort mag die bal in het veld gaan brengen Dan ga eens even kijken hoe lang we nog te spelen is Het is minder dan een half uur, een minuut of 27, 6, 27 of zo. En dan moet Zandvoort toch wel een beetje, een beetje hakken gaan zetten En een beetje lef gaan tonen, een beetje felheid tonen Om misschien nog wel een gelijkspel uit het vuur te slijpen Maar zover is het nog lang niet We hebben gespeeld Nier uh, iets meer dan een uur. En de valt is 1-0. in voor het AC. AFC. En straks uiteraard weer terug bij Jan van es voor het vervolg van de wedstrijd. Jan zei het al, we hebben nog 27 minuten te spelen. En normaal zouden we dan al een beetje aan het einde zijn, alweer, Ja, dus, uh, maar AFC begint altijd, het begint altijd om kwart voor drie, dus vandaar. Een beetje uitgelopen, maar zodat dadelijk de evenementenagenda en de bioscoopagenda, die ga je sowieso van ons krijgen. En hier is een uh, lekker stukje muziek. Hier is Another One Bites The Dust in een speciale uitvoering. <muchten> Ain't no sound but the sound of feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out the doorway, the bullets rip. sound of speech, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, let me get to do. Another one bites the dust. ...voor de evenementenagenda. Voor Zandvoort en de regio. Ja, zie je wel. Ik ben helemaal van de leg gewoon. Hè? Ja, ja helemaal ja, van de leg. door de stress, al die, al die ja, dingen ertussen ja, door. Goed, gauw door naar de evenementenagenda. Uh, kwart voor vier gepland en het is nu bijna twintig over vier. Dus onze excuses voor de wat late agenda... Ja, u kunt vanavond naar de Babbelwagen. En dat is een diapresentatie in Hotel Faber. Dat begint om 8 uur. En morgen hebben we natuurlijk Jazz in Zandvoort. Want dan is de getalenteerde jazz, jazzzangeress Xandra Wils te gast bij het trio Clement. Voor een concert in de reeks Jazz in Zandvoort in Theater de Krocht. Op, uh, dus morgen treedt ze op in de Krocht. En, uh, het concert begint om half drie. En de begeleiding is natuurlijk in, in vertrouwde handen van het trio Johan Clement. Wilt u daar even nog wat meer informatie over naar? Kijk dan naar www.jazzinzandvoort.nl. Door met de evenementenagenda. Op de 15e hebben we Anbo Feestmiddag in het theaterzaal van Pluspunt, aanvang 14.30 uur. De 16e het Poppentheater in het Zandvoorts Museum, aanvang half twee en half 4. De 17e is het St. Patrick's Day en dat is met Irish Two en Guinness Beer in het Wapen van Zandvoort. En tot en met 10 april is er natuurlijk nog de expositie De Wonderenwereld van Roland van Tetterode in het Zandvoort Museum. Dat was evenementagenda. Oké, okay, genoeg te doen dus de komende dagen. Vandaag is er niet, of wordt er niet alleen gevoetbald door SV Zandvoort 1, maar Zandvoort 4 stond ook weer op het veld. Vandaag uit tegen Edo. En goed nieuws, want de heren van Zandvoort 4 hebben gewonnen met 1 tegen 2. ben dus oh, ook wel eens een keer tijd weer. Hè? Een mooie overwinning voor Zandvoort 4. Van harte gefeliciteerd.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 laat me, laat me, laat me bereiken van mijn laat me, laat me, ik heb er altijd zo gedaan. Laat nog nooit zo Daar is u dan toch, de bioscoopagenda. Albertjan? Ja, en dan hebben we het over het Circus Zandvoort. Het filmprogramma van 10 tot en met 16 maart. Zaterdag, zondag en woensdag om half twee, Gnomio en Juliet, alle leeftijden een film. En op zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur Alfa en Omega, ook Nederlands gesproken. En ja, natuurlijk de hoofdmoot volgende week, de ...Gooise vrouwen. Vrijdag tot en met dinsdags van om 7 uur en om half tien. En op woensdag om kwart voor tien. En als ik het goed begrepen heb, ...zou ik maar uh, tijdig uw kaartjes bestellen. Want uh, er zijn al dames die uitwijken naar Haarlem. Omdat uh, het hier al uh, uitverkocht is. Dus nogmaals, alle aandacht van Gooise Vrouwen. Op vrijdag tot en met dinsdags om 7 uur en om half tien een uh, uitzending. En op woensdag om kwart voor tien. En ook een aanrader aanstaande woensdag. Dag filmclub Simon van Kolom om half acht. The Social Network. Onder de regie van David Finchner. Met Jesse Eisenberg en Andrew Garfield. Echt ook een hele goede film. The Social Network. Dus het is druk. Het uh, bioscoopprogramma voor de komende week. Oké. Okay. Dus dat was hem even weer. Nou, www.circusofood.rl. Daar kan je alle informatie nalezen. Dankjewel Albert. Dat was hem. De bioscoopagenda bij CFM. Zodra ik nog veel meer informatie. Maar eerst weer wat lekkere muziek. Hier is Shakira met hips. Dank u I really knew that she could dance like this yeah. she make want to speak Spanish Como se llama sí. Bonita sí. Because she... <laughs> Ja, maar de situatie eigenlijk wel maar slecht is geworden, want een uh, hele grove verdedigingsfout bracht de bal bij Jani Hasmani, als medium, moet ik zeggen, sorry neem ik kwalijk, en die was heel simpel, die staat om um, keeper George Smith te kloppen, Soms staat met een 2-0 achter tegen AFC. You see, baby, this is hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy, and I didn't have the idea, I saw you then. Walk up on the dance floor, nobody, nobody can, can add it door. The way you move nobody your body, girl, slow. and everything's so unexpected. The way you right and left it, so you can keep on taking uh -huh. it. Never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Yeah. Como se llama? Sí. Sí. Casa. Shakira, Su casa. Oh, baby, when you talk.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 Nee, Jop, ja, en nu ligt hij er eindelijk in voor Het was nee. hè, een beetje onoverzichtelijk. De bal ging over de achterlijn. Het raakte wel niks aan. Het verdedigen kan weghalen. Maar de, de scheidsrechter stond erg goed opgesteld. De stand is teruggebracht tot 2-1. nog steeds het voordeel van AC. Hey. En Barranquilla, ze balleert. Yeah. En Barranquilla, ze balleert. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. yeah, she's so sexy, I am in fantasy. A refugee oh. like me, back with the Fuji's from a third world country. Uh -huh. I go back like when Pat carry crates for Humpty Hum. We lead a whole club dizzy. Yeah. Yeah. Why the CIA yeah. wanna watch? Colombians and Haitians. I ain't guilty in some musical transaction. Obvious, oh. oh. oh, oh, oh, oh. no more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boats. Oh. Oh. Hey.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 Hij heeft weer een doelpunt. Ja, en weer voor de goede kant, jongens. Het staat zo zomaar 2-2. MON! Een onafzichtelijke situatie voor het doel van de AFC. Koppend van de ene kant naar de andere kant. Het ging wel 5-6 keer heen en weer. En toen kwam de bal voor de voeten van Maris Mol. En die haalde het snoeihard uit. Het staat hier gelijk 2-2 AFC tegen S. Zantwoord. Hoeveel minuten hebben we nog te spelen, Joop? Ehm, um, even kijken. Een minuut of vijf, zes. Oké, okay, het gaat nog steeds. Ja. Dankjewel, tot straks. Okay, tot straks. Het is bijna vijf minuten overal vijf. hoogtijd tijd voor het slot van de voetbalwedstrijd met Jap Veres. Ja, waar de klok ondertussen om, dus om 90, minuten staat. oftewel de laatste minuut die loopt op dit moment. En Zandvoort mag een ingang hoogte van het strafstofgebied van AC. En dat werd gedaan door uh, Michael Kuilen. verdediger gaat hij over de achterlijn. Zandvoort mag zo vlak voor tijd nog even lekker een corner nemen. En alle lange jongens. Mol, uh, Stobbelaar, uh, Lemmens die gaan allemaal mee naar voren toe. Patrick van de Hoor is ook nog wel een lekkere kopper. Uh, kijken of er uh, nog iets uh, uit kan komen. De bal gaat genomen worden door. Even kijken, dat lijkt me en Armeno. Dat staat uh, totaal aan de andere kant van het veld. Goed, gaat die bal komen? De hoogte van de teltjes, is gaat er overheen. En daar kan net de keil niet bij komen. Gaat ze wel zijn hoofd op, maar niet goed. De bal gaat over de zijlijn AC. Mag gaan gooien. Duurt eventjes. Ja, dan gaat hij wel komen. Naar de centrale verdediger van AFC. Michel Daan in de buurt. Dus moet het beeld weggetrouwd worden. Gaat over de en zandvoort mag gaan gooien. Op de helft van AFC. En zandvoort is de laatste kwartier zeg maar, een stuk sterker geworden. Veller geworden. Er zijn ook twee wissels gedaan. Ik weet niet of het daarna komt. kan ik niet aangeven. Maar in ieder geval is Stobbelaar erbij gekomen. En Hormenen is erbij gekomen. En Aardewerk is eruit gegaan. En de andere was John Keur. Die is eruit gegaan. Keur heeft natuurlijk ook geen 20 meer. Die heeft keihard moeten werken tegen die lange uit de bos. De man van de eerste doelpunt van AFC. En heeft het echt prima gedaan. Uitstekend gedaan natuurlijk. Want daar is hij een goede verdediger voor. En Stantford mag nu vijf opgenomen bij de middencirkel op de helft van AFC. Mee nou? Richting Mol. Kan Mol erbij komen? Mol kan er niet bij komen. Komt er een verdediger. Stobbelaar kan er ook bij komen. Wel bij komen. Naar Peter van der Oort. Oort. Naar uh, Karel. Karel. Die heeft nog steeds een bal bezit. Maar het is wel zwaar, erg moeilijk. En is niet, nu de bal kwijt. een verdediger? Nee. Middenvelder van AC. Het wordt de bal breed gelegd. Daar komt... Uh, Volgens mij een aan. Je gaat het 16 meter gebied in. Er staat, uh, even kijken, uh, hier, je Mol staat tegenover hem. En daar wordt die bal weggewerkt uh, door Romeino. Maar nog steeds is het uh, ARC dat een balbezit is. En uh, weer weggekomen, Patrick van der Oort. Van der Oort naar even kijken. Hij, ja, de Mol. Nee, Mol is het nummer weer kwijt. En nu is het zelfs Zandvoort in balbezit. Wordt Mol ingespeeld daar door uh, Ronald Kales. Maar hij let niet op. Hij let er gewoon niet op. Daar is hij die bal weer kwijt. Vier zijn voeten gaat hij over de zijlijn. En ARC mag gaan gooien. Op de helft van Zandvoort. Naar, natuurlijk, naar de aanvoerder. Naar de uh, die wordt weggewerkt hier door Billy Fischer. Billy Fischer, heel ver weg. Naar, even kijken, die ging naar uh, Michel de aan. Die kon er niet bij komen. Soms probeert hij een bal te komen. Via een, uh, dat is eigenlijk min of meer een overtreding. Maar de scheidsrutter fluit er niet voor. Je. Overigens een goede scheidsrutter. Dat, dat moet ik ook wel weer eens een keertje zeggen. Dat is wel eens anders. En hier wordt dan weer die hele gevaarlijke centrispits van AC ingespeeld. Slecht ingespeeld. En Jurje um, Mals, die kan die bal wegwerken richting Mol. Mol, kan die erbij komen? Nee, het heeft het tegen twee man van AC erg moeilijk. En de AC heeft dan ook op dit moment de bal. Wordt uh, breed gespeeld naar de zijkant. Naar waar Visser staat. Visser kan er net zijn voor krijgen. En dus de rode kalis, de kop komt naar Pettig van Oort. Die maait over die bal heen. Dat is zonde. Dat is allemaal uh, slordig werk eigenlijk. En dan komt die bal weer. Weer hoog in, de, in het uh, 16 meter gebied. En daar moet hij uh, echt ingrijpen. Smit. En dat doet hij uiteraard heel vakbekwaam, Want uh, de, de grote, de lange man, die... Uh, die, die probeerde daar weg te duwen. En, ja, daar krijgt hij een gehele kaart. Omdat hij niet weg wil lopen. Ja, dat is uh, uit bos Hij bleef voor de keeper staan. Dat mag niet. De keeper die bewoog. Hij bleef voor hem bewegen. En toen schoot Jorrit Struiter Tegen de rug. Van uh, Uiterbos aan. En dat betekent... En dan gaat hij nog slaan ook. Dit is niet normaal. Dit is de slechte zaak. Aanvoerder van AFC slaat de keeper van Zandvoort. Alleen hij flikt het. Achter de rug van de scheidsrechter. Hij durft gewoon niet dat, dat van tevoren te doen. Want dan krijgt hij gewoon keihard kaart. En die zou hij nou in principe moeten hebben. Het is gewoon een hele stuze steek van hem. En dan gaat hij nog, dan gaat hij neer. <laughs> hij gaat neer. Ongelooflijk, hier een opstootje. Vlak voor het einde van de wedstrijd. Uh, een aanvoerder onwaardig, absoluut. Dit mag nooit van zijn levensdagen gebeuren. Er uh, zijn misschien wel frustraties die er een in spelen. Kijken wat die schijfzitter verder gaat doen. Uh, kijken of hij naar zijn assistent gaat om te vragen of hij het gezien heeft. En dat kan niet allemaal, want zodra hij sloeg, ging meteen uh, die vlag omhoog. Van, uh, de assistent schijfzitter van Zandvoort. En dat is Ruud van Laren. Op dit moment. Die uh, Gerard van Diemen. die wegens uh, dramatische familieomstandigheden uh, niet aanwezig kan zijn. heeft de val overgenomen. Uh, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. De scheidsrechter neemt wel contact met hem op. Ze staan nu te praten met elkaar. Even kijken wat uh... Wat hij gaat, wat, nee, ja, Valaris, nee, neem jij die vlag maar. Ik zie toch wat er gebeurt. Ja, hij slaat hem inderdaad, ja. Hij doet het voor. Maar hij had hem inderdaad geslagen. En de scheidsrechter kon dat niet zien, want hij, hij, het gebeurde achter zijn gezicht. Hij kon het nooit uh, constateren. Ja, en om dan af te gaan op een, op een club, scheidsf, of arbiter, of uh, noem je dat, assistentarbiter, dan, uh, ja, dat gaat misschien nog een beetje te ver. Maar hij had eigenlijk een directe rode kaart verdiend, die zelfs de uh, Christian Utenbos, een man die ik eigenlijk heel erg goed van voetballen, maar nou zakt hij gigantisch in mijn achting. En uh, dat, uh, dit is... Een een aanvoerder, de had ik al gezegd, volledig onwaardig. Goed, Schmid heeft de bal weer in het, veld, in het spel gebracht naar Mol. Mol naar Lemmens. Lemmens kan hem doorkomen, maar daar kan niemand bij van worden. Een hele hoge, ja, zoals je dat in Rugby zegt, een up-and-under. De bal gaat heel erg hoog en duurt heel lang voordat hij weer terug is. Nou, Dan is hij toch AFC. Hij is aan de AFC-kant gevallen. Dan moet je je man gaan verdedigen. Mans doet dat heel erg goed, want hij staat de bal, de bal die gaat een meter of 10, 15 weer terug richting het veld van AFC. Maar nog steeds in het bezit van AFC. AFC nu terug. Het spel is wel breed. Er is veel druk voor op individuele spelers van Zandvoort. En nu zelfs helemaal terug op de eigen middellijn. Over de eigen middellijn, terug op eigen helft. En dan gaat die bal nu eigenlijk een keertje diep komen. En daar is het heel van vandoor. Die kon er bijna bij komen, maar die doet het niet. En hier een overtreding eigenlijk van Kalis. Daar wordt niet voor gefloten. Romegno kan zijn benen voor het schot krijgen. En het slot schuit het alweer al terug voor AC. Breed gelegd. Breed naar het centrum van het, speel, van het veld. En daar is Lemmers, die drukste die tegenstander, terug. Uh, die moet weer gaan breed spelen. En AC haalt de bal uit. met levensspelers spelers die voor het doel van Joris Wiet is. En dat is van Oort die kan erbij komen. Van Oort naar Mol. Mol. En aan de zijkant. En daar is die hele rappe, snelle Michael Kouw. Die de bal heeft. Die naar de achtlijn gaat. Die de bal voor gaat zitten. Hij gaat ervoor zitten. En daar wordt hij heel goed gekiept. Goed keeperswerk van de keeper van AC. Maar het is weer Zandvoort dat het uh, spel kan overnemen. Patrick van der Oort. Van der Oort, licht en breed. Na Kiel. Kiel. Gaat hij ermee doen? Die schiet hem gewoon saaf maar over die zeilen. Ja, dan moet je hem eerder nemen. Dan had het nog gekut. <coughs> Pardon. Nu is de bal voor AFC. Weliswaar een heel eind op zijn eigen helft. Maar het is een inwoord voor AFC en Santos. Dus kwijt. Behalve dat is het in de boxje moet gehaald worden. Dan gaat hij komen. Uh, dat is naar uh, richting. Nou, ah, die gaat. Laat ze nou maar helemaal wat vallen, die uit de bos. Hoor. Maar goed. Dallas uh, uh, um, komt hem bij weg. Het was misschien een klein zetje, maar hij ging wel heel erg graag liggen... Uh, om te proberen nog een, een, ja, een kleine uh, gele kaart aan te naaien. Ingooi. AFC. Slecht ingegooid. Mag niet zo, maar toch schijnt ze de fluiten niet voor. En uh, dat staat... Milly Vissi staat helemaal schutten. En dan moet Bas Leunemers toch helemaal uh, moeten uh, ingrijpen om die bal weg te krijgen. Maar dat was echt een verschrikkelijke fout van Visser. Die stapte over de bal heen, terwijl er geen eigen speler achter stond. Uh, en daardoor werd het heel erg gevaarlijk voor het doel van Schmit. Ingooid, AFC. ...naar de penalty de Dat is een heel end. En het is daar pittig van Oort. Ik kan die bal wegwerken, maar die raken hem half. En dit is van Al Sandvoort. Um, wat zal ik zeggen? Verdient hier één punt... En ja, echt, bedoel, echt gezien het laatste kwartier hadden ze misschien wat meer kunnen krijgen. Maar je bent tevreden na een 2-0 achterstand die 2-2. Zandvoort uh, heeft gevochten, met name het laatste kwartier. En dat hebben ze goed gedaan. Graag tot de volgende keer en dan spelen we uit bij Jong Hercules. Dankjewel, Jan vanuit vanuit Amsterdammer. Gelijkspel dus. Zorro, hè? Ja, en dan hebben we het uh, niet over de, de hoofdrolspeler, maar over de tienjarige Zandvoortse scholier Ruben Nair. Wordt namelijk de jonge Ramon, de oudere broer van Zorro in de gelijknamige nieuwe musical van Joop van den en Ende Theaterproducties. Hij is, tevens, hij is tijdens de selectieronden uitgekozen en is nu volop aan het repeteren voor, met de volledige cast. Connie Lodewijks had gelezen dat de kinderen audities konden doen voor de rol in de nieuwe musical Zorro. Zij vroeg Ruben of hij dat leuk zou vinden. En natuurlijk zei hij ja, zeven audities later had hij een rol in de nieuwe musical. De gala première is op 17 april in het Markt Theater in Amsterdam. Een ...van de Randstad-setjes... ...gaat de première spelen. Welke dat gaat doen, is nog niet bekend. Ruben weet sowieso nog niet wanneer... wanneer ...en waar hij gaat spelen. Dat zal binnenkort bekendgemaakt worden. Zandvoort zal waarschijnlijk in de toekomst... ...nog veel meer van deze kunstzinnige... ...Ruben n'er gaan horen. Geweldig! Ruben, van harte gefeliciteerd! gefeliciteerd. Namens C.F.M. I did. Zo raad je plaatje plaats. Dit. <laughs> Walt cherry en play that funky music. Je hoort hem bij Sanford op zaterdag. En het is er tijd voor hè? Het is de tijd voor En ik heb er zin in. Dus ik ben heel benieuwd. Er is maar één iemand die alles van me weet. Mijn diepste geheimen nooit meer vergeet. Er is maar één iemand die ik blindelings vertrouw. Gewoon met mijn ogen dicht. Dat kan alleen bij jou. Er is maar één iemand die ik wakker mag bellen. Als het, al is het midden in de nacht, zij weet me gerust te stellen. Er is maar één iemand waar ik echt niet zonder kan. Dan blijven we maar samen... Dat is het allerbeste plan. Er is maar één iemand die ik echt niet kwijt kan. Ze is mijn beste vriendin. En dat blijft ze voor altijd. Voor de voor de gedichten zijn van harte welkom. Kan via de e-mail of gewoon via postbus 436 2040 AK in Zandvoort. Het gedicht wat Albert Joss juist voorlas was van Gerard. Ja, Gerard, hartelijk bedankt voor je inzending. En uiteraard hebben we volgende week weer een gedicht. Ook dan weer bij Zandvoort op zaterdag. Zo rond kwart voor vijf. En dan nemen we de trein ook nog even naar Zandvoort. En dan komt het helemaal goed. Toch? Ja, zeker weten. Zo dadelijk trouwens, na vijf uur. Entertainment for you.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 Rijden in een trein, dat wil ik ook leren kennen. Met een sneltreinpaardje koop ik een sneltreinkaartje. Dat brengt dan weer wat centen in het spoorweglaadje. Ik ben ook net op tijd, de trein is nog niet vertrokken. Dat kan ook niet, want iedereen die is nog aan het knokken. Er is misschien een plaatsje, in de restauratie. Maar dan moet ik snel zijn, anders kleur ik mis. Oh, wat een lol. In de eerste trein naar Zandvoort. Ik kan toch beter voortaan. M'n oude autootje gaan Oh, dit hou ik niet uit Ik kan niet voor en ook niet achteruit Want ik zit klem tussen de deuren Oh, oh, kom ik hieruit De eerste trein naar Zandvoort Ik neem de eerste trein naar voor. Gekhuis, huis, ik neem de eerste trein naar voor. Twintig man in één coupé, is stoffe ellende Ik zo wat mijn nek over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 We zitten bij de radio. En de eerste trein naar Zandvoort. Die krijg je van mijn cadeau. Oh, yorodo. En de eerste trein naar Zandvoort, die krijg je van mijn cadeau. Die hoog. Haal het hier maar uit de ijskast. Oh, mijn film komt zo. We leven het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45.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 Ils rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard Elle descendait dans, dans le midi le mini. Ils se sont quittés le au port du matin Sur l'autoroute des, des vacances, c'était fini le jour de chance, jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin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 en une belle Oh, wat een mooie plaat blijft dit, uh, albert -Jong. Ja, dat was speciaal verzoek, hè? Speciaal verzoek van Linda? Ja, wat Linda aangevraagd, hè? Oh, Linda, oh, Linda. Een oh, van Linda. de grootste dames. Wat kijk leuk, eens, hè? kijk eens. Luisteren ze ook naar CFM? Tuurlijk. Geweldig. Ze was hier donderdag al. Om... Dus dadelijk gaan ze ook luisteren na 5 uur naar uh, Entertainment for You. En uh, wat gaan we daarin allemaal doen uh, vanmiddag, Rudy? Uh, nou ja... Conny? We gaan, ja, we gaan even bellen met Conny dus. En eh, ja, voor de rest hebben we een aantal leuke fragmenten. Waaronder een, uh, een, uh, verschillende liedjes met vier akkoorden. En er kunnen wel minimaal veertig liedjes van uh, gemaakt worden. Dus dat, dat laten we horen. En um, de nieuwe van Alain Clark. Zo'n goede plaat, die komt ook even langs. Zien die alleen of met een zangeres? Sorry? Is dat een solo? Alleen, alleen. So okay. Ja, ja, ja. Volgens mij is van de songtrack van, de song hem. van, de song van de Gooise Vrouwen. En die is uh, inmiddels uitgekomen, neem ik ja. aan. Ja, ja. Hé, hey, leuk. Dus de gooze vrouw Wat, wat zei Roy? Wat, Roy wat, wat, wil je toevoegen? wat wil je toevoegen? Okay, het verslag van de, de talentjacht in Rijswijk. Ik ben daar uh, bezig te oh. presenteren. En daar heb ik ook een klein verslagje van. Niet helemaal zoals de planning was, maar wel via een mooi. YouTube kanaal, waar ook gewoon beelden te zien zijn. Dat hey, is kijk. hartstikke leuk. Goed, dus blijven luisteren. Zo na vijf uur hebben ze minimaal twee uur nodig. Want uh, dat gaan jullie niet in twee uur redden. Uh. Nou, wij hebben het ook nog maar knap gered. Goed, uh, <laughs> jawel, <laughs> wij hebben het ook uh, net aangered uh, uiteraard. Uh, Volgende luid... week, dan uh, staan wij op locatie. Zitten we niet in de studio. Kunnen, kan, kan men dus gewoon radio komen kijken bij Radio dus? komen kijken, gezellig een drankje nemen aan de bar. Van hoe laat? Uh, joh, Moet, dan, je uur, betaalen, Moet je wel zelf betalen hoor, want CFM is niet rijk. Nee, die rijk niet, niet. Nee, uh, oh, ja, we zijn op locatie. Test, testuitzending van 2 tot 5 vanuit Café 4 in de Café 4, volgende week zaterdag zitten we daar van 2 dus tot 5. Luisteraars, kom radio kijken. Leuk. Like. Dus en dan hebben we nog het uh, luisteronderzoek. Want ja. uh, CFM is bezig met een uh, luisteronderzoek. Wij willen graag van u weten als luisteraar. Van wat, uh, wat mist u nou? Wa waar luistert u naar? En uh, wat kan er veranderd worden? En wat is goed? En wat, wat moet is goed? Wat moet blijven uiteraard? Ja. Laat het ons weten via het luisteronderzoek. Heel makkelijk in te vullen op de website van CFM. www.zfmsandvoort.nl www.zfmsandvoort.nl Daar kan je het luisteronderzoek invullen. En alvast onze grote dank daarvoor. En nog even snel www.lalenhardie.nl Alles over het biljarten. De bols. De biljartweek. De biljartweek. En volgende week ook nog in Oomsteed trouwens. Op ja, zaterdag gebeurt. Ja, de twintigste. Dan, we zijn er doorheen. Dit was hem. Zalvend op zaterdag. Rob, en, uh, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Luisteraars, tot volgende week. Heb je de zin in op locatie? Ja, ja, Leuk, ja, leuk geweldig. Leuk, leuk, leuk, leuk, Kom allemaal radio kijken volgende week bij Café 4. Bedankt voor het luisteren. And Dag.